Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon zee, zee, Zandvoort en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van zondag in Kennemerland. Want dat is stilgelegd. Er is een computerprogrammeur hier aan het werk geweest die er niet helemaal het begrepen heeft.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 So close in.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 niet Robin? Nee, nee, nee. nee. En uh, ja, daar moesten we het mee doen op het moment. En, uh, nou, dat uh, was vooral uh, hard en, uh, en, en interessant. <laughs> en toen kregen we een redelijk positief jurycommentaar. Dat, dat, dat, we uh, dat het wel leuk, leuk was wat we deden. En dat we in ons genre heel goed waren. Maar dat genre was niet ge goed genoeg. Was te belegen, dat genre noemde ze te belegen. Om uh, überhaupt kans te maken op de Grote Pij van Nederland. Dus we moesten heel veel gaan doen, we moesten ook hits hebben en we moesten gaan schrijven. Nou, en toen uh, kwam Robin erbij, uh, incidenteel, uh, gewoon, dat, was, dat was het eerste idee uh, in de halve finale. Sorry, was... Uh, dat was ontzettend spannend, want ik kreeg 8 uh, dagen van tevoren een telefoontje van uh, Ronald, de bassist. Yeah. Met de vraag of ik uh, in wilde vallen. Yeah. Dus dat was allemaal nogal less minute. En ik geloof dat we uh, twee keer een oefensessie van 2,5 uh, uur, uur hebben gedaan. Yeah.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 Rapport alle andere dingen gaan doen. We zijn niet uh, een enorme show gaan opvoeren met allemaal gekke pirouettes op het uh, podium. En, uh, ja, ja, ja, ja. Bedoel, we hebben gewoon ons eigen ding gedaan. En, uh, ja, alleen ja, ja. gewoon verbeterd met een betere drummer. We hebben een aantal betere songs gepakt en nog gewoon van onze eigen kracht uitgegaan. En dat zijn gewoon goede songs. En, en ons, nou ja, tussen is genre. Waar dus dat wij geen, wij geen belege genre vinden, maar een genre dat springlevend is en uh, nog zoveel mooie dingen zit. is dat dan een belediging? Zoiets?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 de kracht van, uh, van jullie muziek dat het uh, zo oorspronkelijk is ja ik weet niet of ja ik, ik weet dat het is als je als je muziek maakt die vanuit jezelf komt vanuit je hart komt uh, zonder dat je bent aan het ben nadenken bent over je marktaandeel of, of wat dan ook dan uh, ik, ja een van de heb ik het idee dat het publiek het automatisch wel oppikt dat het uh, uh, dat het van onszelf uitkomt dat we geen grapjes aan maken zijn dat we geen uh, uh, idiote wat wat al zei dingetje aan het doen zijn op het podium om maar aandacht te trekken of om daarmee uh,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 from the heart with your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 Hij vliegt over de toonbank. Nee, maar als mensen die, die dat ding dat, dat ding is natuurlijk gewoon nog te krijgen. Hè? Ja, bij, bij de Plato vliegt hij als, als zoete broodjes of suikerwerk gaat die, uh, wordt hij verkocht. Dus, uh, ja, nee, het is nee, ja, het, is, het is een Maar bij optredens zijn mensen, veel mensen kopen. hem. hij ligt wel bij een aantal Plato's in, in Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. Concert heet dat in Amsterdam. Nee, je er bent, maar, je je het. maar kopen ja, dus het is ja, hij is 5 euro en je krijgt uh,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 Okay, thank you. <laughs> you gotta walk before the green light starts flashing. You run before your old age starts bashing. your style. Starts flashing Run before your old age Starts bashing you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 Het is een verdedigende zin, is prasidie niet sterk, Die bal van Robben wordt teruggegeven richting Sneijler. Dan komt die bal te holen voor de penalty stip. Iedereen en alles springt en Julio's zijn de sportier van de nachtclub, laat alles door. Die bal gaat erin, het is 1-1 Nederland, het zit weer in de race. Hohoho! -ho! Oranje teft zelfvertrouwen en uh, de corner wordt toegenomen van de rechterkant van het veld met de linkervoet van uh, Arjen Robben. De bal gaat ongetwijfeld indraaien en uh, dat bleek net ook wel een aardig recept in de verdedigende zin.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 Shining like a star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 Volgt op 3 minuten. Dit is, of dit zijn, de Mannen van de Hoe met Baba O'Reilly.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 Tandartsen doen een dringend beroep op de overheid om de tandartskosten niet te schrappen uit het basispakket van jongeren. Dat schrijven ze in een brandbrief aan demotionair minister van Volksgezondheid Klink en de fractievoorzitters die nu onderhandelen over een coalitie. Per 1 januari zullen de tandartskosten uit het basispakket van jongeren verdwijnen. De tandartsen zijn bang dat die jongeren tussen de 18 en 22 jaar geen aanvullende verzekering zullen afsluiten voor de kosten van bijvoorbeeld kronen en de behandeling van verstandskiezen. Doordat ze als jongeren de tandarts gaan mijden, zullen de kosten voor behandeling op lange termijn toenemen, denken de tandartsen. De Nederlandse politie stopt alle projecten in Suriname... vanwege de benoeming van Desi Bouterse tot president. In de verklaring van de Raad van Korpschefs staat dat de politie... zich niet kan associëren met de nieuwe bestuurders. Bouterse is in Nederland tot 11 jaar veroordeeld wegens drugshandel. In Suriname is hij de hoofdverdachte in het proces over de decembermoorden. In het centrum van Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag veel doden gevallen... Over het aantal slachtoffers lopen de meldingen uiteen. Aanvankelijk werd gesproken over 18 doden, maar er zijn ook berichten over 30 en 40 doden. Volgens de eerste berichten was de aanslag gericht op een centrum waar recruten voor het Iraakse leger zich kunnen melden. Deze centra zijn vaker het doelwit van een aanslag. Fundamentalistische terreurgroepen vinden dat het Iraakse leger veel te westers is. Egon heeft alle vertrouwen in dat de Europese Commissie vandaag definitief haar goedkeuring geeft aan de staatssteun die het bedrijf heeft gekregen. In december 2008 kreeg Egon een kapitaalinjectie van de Nederlandse staat van 3 miljard euro. De Europese Commissie had aanvankelijk nogal wat bedenkingen tegen de staatssteun. Nu Egon de terugbetaling aan de Nederlandse staat goed heeft geregeld, lijken alle problemen opgelost. Het weer, vanochtend bewolkt in regen in het midden en zuiden van het land. Vanmiddag trekt het regengebied langzaam naar het noordoosten en wordt het in het zuidwesten droger. Het wordt een graad of twintig.